このサーカースズマンの美女花形の登場だ het Geluid is er ook weer anders dan weer, hè? Hoe We de kaats. De kades zijn hier, hoger. Want er zijn vroeger veel trouwerijen geweest. Veel feestgedruis voel ik hier. Wat een vrolijkheid. Nu niet meer, wat is het nu eigenlijk? Heel veel, heel veel vrolijkheid voel ik hier. Gelach. Gejoel. Oh, nou kom moet helemaal vast te zitten. Je laat me lekker aanmodderen zo. Mag ik eens even hand tegen die muur houden, hier die muur. dan komt het dan misschien even wat meer voor. Wat zit er nou zo dichtbij? Ja, echt een hele markante plaats. Heel markant. Heel veel feestgedruis hier. Gelachen, joltes is hier door de jaren heen. En nou, nou, het ziet er niet echt uit nog als dat hier nog vrolijkheid mag plaatsvinden. Allemaal tralies voor de ramen. Nee, dat, dat hebben ze hier helemaal weggesneden als het ware uit het hart van Amsterdam. Dat zal zich wel ergens anders niet manifesteren. Oh, er is toch nog een terrasje hier. Zitten jullie lekker? Goed gevoel dit punt, hè? Goed gevoel dit punt. How's your feeling up here? Do you feel fine over there? It has been over the centuries. That spot. A meeting place for lovers. Just ask her to marry her. This is your chance, this is your opportunity. Laat ja, het ook gebeuren, denk ik. Ik denk het wel, ik denk het wel. Kijk, hij krapt een beetje op zijn achterhoofd. En zij dik echt van: Goh, dat lijkt me nou toch echt wel. Uh... We ja, een soort uh, Amsterdam-Venetiaans gevoel. <laughs> ja. ja, die zijn wel heel gek op elkaar. Die zie ik toch ook nog wel heel lang bij elkaar blijven. Binnen drie jaar hebben ze een kind al. Ja, binnen drie jaar. Hè? Nou, we zijn te ver weg om dat nog te vertellen. Ik weet niet of ze daar ook echt wel behoefte aan hebben om dat nu te horen. Hij <laughs> zou ze doodschrikken. Moeten we hierin? Nee, wel. Ja, hier in? Mij wel. Nee, dat was die kleine. Oh. Doe jij wel eens uh, ufo waarnemingen? Kijk, hier al. door je eend. Nee. Zie je dat? Dat is dat nee, veroorzaakt nou nee, echt botulisme? Hè? Daar hebben ze natuurlijk ook ja. over in de, de kranten. In dit soort dagen. Sorry, uh, wat was je doe, vraag? Heb jij wel eens ufo's uh, waargenomen? Als kind wel. Als kind heb ik uh, dingen aan een hele lichaam gezien die ik, uh, die ik nooit kon verklaren. Daar kon ik uitgebreid met mijn oma over praten. En Mijn oma die was er wel door gefascineerd, mijn moeder moest daar nooit zoveel van hebben. Als kind kon ik, uh, kon ik daar heel lang over door blijven praten. Dat ik, uh, en ik weet nog wel dat het was op een, op, een, op een winteravond in februari. En ik weet dat het heel veel sneeuw lag. Ik, ik was denk ik een jochie van een jaar of pakweg zeven dat ik dat waarnam. En, uh, ja, ik schrok er eigenlijk nog niet zo, zo van. Ik vond het eigenlijk wel, wel fascinerend. Ja, een heel, de... ja, heel langzaam object dat langs de hemel schreeuwde. Ja, halverwege, een uh, uh, soort sn snelheid verminderde. En, uh... Ja. Goed gevoel. Ja, maar vroeger had je al een... Uh... Een boek van, van Erik van Deniken. Sorry? Van Erik von Deniken. Ja? Deniken? Uh, nee. Die, uh, die, die heeft geprobeerd te bewijzen in het boek... dat wij als mensen eigenlijk gecreëerd zijn door buitenaard. Dat is een interessante filosofie. En, wat mijn verbazing... kreeg ik laatst een folder in handen... van mensen die hetzelfde denken... Ja? en die nu bezig zijn om een ambassade op te richten... om die buitenaardse wezens... Onze scheppers, eigenlijk, ja. om die welkom te heten. Nou, bij dat gezelschap zou ik best wel eens een keer in de avond uh, aanwezig willen zijn. Dat, uh, om te kijken wat voor soort mensen dat zijn, wat ik, wat ik bij die mensen zelf voel. Of ze zo uh, chosen, uitverkoren zijn. Wellicht zijn het wel hele aparte mensen. Dat zullen misschien wel uh, mensen met heel veel paranormale gevoelens ook zijn. Ongetwijfeld. Geïdentificeerd vliegend voorwerp. En nu, na ruim 12 uur, is nog steeds geen identificatie mogelijk, hoewel er honderden beschrijvingen zijn. En nu, de UFO, wat er ook geweest is, is vooral gezien in Luxemburg, Noord-Frankrijk, België en Nederland. tegenwoordiger van de Radiaanse religie in Nederland. Het is een internationale uh, religie, uh, religieuze beweging. Zeg nog een keer Raeliaanse? Raeliaanse religie is opgericht door Raël in 1974, nadat hij uh, ontmoetingen gehad heeft met buitenaardse wezens. Wie is Raël? Raël is uh, een voormalig uh, sportjournalist. Uh, uit Frankrijk ja. en hij was uh, een uh, journalist van een uh, autosportblad uh, wat hij zelf uitgaf en tot dan uh, ja, was hij daar gewoon dagelijks mee bezig. Op een gegeven moment uh, voelde hij de neiging om uh, maar eens een, uh, een wandelingetje te maken voor ontspanning, want hij voelde zich een beetje gestrest, dus hij ging naar een uit, afgelegen uh, vulkanisch gebied. Uh, ging hij toe om wat te wandelen en hij wandelt een poosje en uh, ineens uh, komt er dus een, een, een um, vliegende schotel naar beneden. En heel verbaasd blijft hij dus. Uh, uh, ja, het is het je lijkt me. Aan de grond gaan staan. Ja. En het was uh, vrij uh, vlakbij, dus tien uh, meter bij hem vandaan. En hij ziet dus dat het, uh, het, uh, het vliegtuig blijft dus, uh, hangen boven de grond en er komt een een uh, trap uit. En een klein wezen komt eruit gelopen, op hem aflopen. En hij dacht eerst: Nou, dat is een, een klein kind van, vanwege de, de grootte. Maar het was dus een, een klein formaat mens. Die er eigenlijk hetzelfde uitziet uh, als uh, de aardse mens, alleen wat kleiner van postuur. Ja. En hij vertelde hem dat hij uh, uitgekozen was om uh, hun boodschap bekend te maken. Ze hebben dus. Uh, Ze zijn dus op hun planeet, waar ze in een technologische situatie beland, waar wij eigenlijk op aarde ook in zitten. Wij zijn zelf ook bezig met het manipuleren van het leven. En ze waren dus ook in laboratoria aan het testen en uitproberen van hoe ver ze konden gaan. En ze waren daar dus al heel ver in gevorderd. Op een gegeven moment hadden ze dus een, een nieuw, levend uh, wezen gecreëerd in een laboratorium. Maar uh, op hun planeet kwam daar een oppositie tegen. Een hele sterke oppositie die zei van nou, uh, dit kan zo niet langer. Dat is de belangrijkste boodschap, stop met kloren. Nee, de belangrijkste boodschap is dat wij door hen uh, gecreëerd zijn in het laboratorium. Wij? Wij als dus mensheid. Wij zijn het product eigenlijk van, van hun experimenten. Ja, wij zijn het product van hun experimenten. Zij om... Ze waren dus heel ver gevorderd in het creëren van leven. Ja. Ze begonnen dus met heel, heel simpel leven, bacteriën en virussen. Ja. En, maar naar ze dus nieuwsgieriger werden, begonnen ze dus ook kleine plantjes en, en zeewieren te creëren. En, zo. en uiteindelijk ons? En uiteindelijk kwamen ze bij ons ja, terecht. En zo zijn we dus op aarde beland. Oh, Leren, maar dan zitten, dan zitten we dus in een soort terrarium of zo. Nou, we zitten niet in zo'n terrein. een vierde tuin. Dierentuin. Nou, dat, zo kan je het niet zeggen, want uh, uh, het, uh, het, het universum is uh, gewoon vrij. Hè, dus uh, wij kunnen ook, uh, we zijn nu ook bezig om naar andere planeten te reizen. Ja. Dus we gaan eigenlijk precies hetzelfde doen als zij het gedaan hebben. En, en willen ze dan de erkenning voor dat, dat zij ons gemaakt hebben, dat ze zich melden nu? Uh, nou, ze willen, dus dat, uh, ze willen dus aan de mensheid bekendmaken wat onze oorsprong is, omdat. Uh, tot nu toe hebben we altijd geloofd in een almachtige God die alles in één openslag creëerde. En of we leerden op school, aan de andere kant leerden we dus de evolutietheorie van Darwin, wat dus allebei niet klopt. en Zij willen dus dat de mensheid weet wat hun oorsprong is. En ze willen dus ook de liefde ontvangen die ze eigenlijk, van ons, die ze eigenlijk verdienen van ons. He, want uh, zonder hen uh, waren ja, we hier niet. Ze, ze, ja, maar goed, daar uh, is niet iedereen zo even blij mee. Nou, maar, een beetje brutaal om daar liefde voor te eisen. Nou, als, als dus het leven uh, zich uh, meer ontwikkelt hier op aarde en uh, we uh, beter in ons vel komen, dan zal, uh, zullen we daar meer waardering voor krijgen. He, dus uh, kijk alleen maar naar, naar de complexiteit van de natuur. He, dat is uh, overweldigend.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 tongen groepjes mensen bij twintig uitkijkposten naar de sterrenhemel te kuren en het Belgische leger dat had vliegtuigen en straaljagers klaarstaan om eventueel de af te achtervolgen. Zij nacht zochten en wachten ze allemaal voor niks, maar nacht grepen honderden mensen hun ogen en zeven goed uit. Ja, daar zagen ze het ook, een lichtgevende driehoekige vorm die laag over de heuvels loopt. Hoe weet je nou dat hij dat gelijk heeft? Dat hij gewoon niet te glaasje uh, Franse wijn te veel. Ja. Dat dat, jij voelt dat het echt waar is. Ik voel dat het echt waar is, maar ik, ik, uh, ik relateer die boodschap ook aan wat er gebeurt op aarde. Alle gebeurtenissen op aarde in het verleden en in het heden. En wat er gaat, uh, de mogelijkheden die uh, gaan gebeuren. Ja. Uh, daar relateer ik het aan. En daar, uh, dan kom ik tot dat de conclusie. Dat, uh, dat het wel waar moet wezen. Nou, in, je, je hebt uh, de, alle religieuze geschriften heb je op aarde. Ja. Uh, die uh, spreken allemaal van uh, buitenaardse interventie als je goed uh, leest. Uh -huh. uh, dus je kan het, uh, het heel uh, mystiek kan je het, uh, vertalen, maar je kan het ook uh, rationeel uh, vertalen. Dus uh, buitenaardse kwamen naar de aarde en hebben dus uh, het leven gecreëerd. En dat is in vele religieuze geschriften en vele culturele overleveringen... Uh, na te trekken. Wat heeft dit geloof praktisch voor je, voor consequenties voor je? Nou, het, het praktische dus dat ik uh, ik ben er, uh, ik, ik steek er heel veel tijd in om het dus uh, bekend te maken. Het, uh, maar de financiële middelen zijn niet, uh, zijn beperkt. Zijn beperkt dus... Maar de meeste mensen zullen je uitlachen denk ik? Uh, nee, dat valt mee. Ja? Dat valt mee. Uh, in, in de straten dan uh, het, het gewone publiek, uh, dat lacht vaak of haalt zijn schouders op of... Uh, of wordt kwaad of wat dan ook. Maar gewoon mensen die erop reageren, die zijn algemeen positief. Bijna 12 uur later is het nog steeds niet geïdentificeerd. Nee, maar is het niet gevaarlijk dat alleen kloot die directe band heeft? Jullie leider, want hij is ook maar mens, natuurlijk toch? Ja, hij is als je een aantrekkelijke dame ziet, kan je misschien hij misschien zeggen: van... Uh, uh... Hij is uh, boodschapper van die Elohim. Ja, en de Elohim hebben hem dus uh, genetisch gemodificeerd. Uh, ja, dus hij, hij is half buitenaards en hij is half mens. Oh? Ja, net als Jezus. Jezus was dus ook half buitenaards en half uh, mens. En hij is eigenlijk een, een halfbroer van Jezus. Hij is dus de, de laatste profeet die in alle religieuze geschriften wordt voorspeld. Dat is de Claude Réa. Ja. Dat had zijn moeder nooit gedacht toen hij werd geboren? Was, nee. Nee, nee, nee. Want hij is eigenlijk kind van een Joodse vader en een katholieke moeder. Ja. En uh, <coughs> ja, dus zijn Joodse vader is dus eigenlijk zijn vader niet. Oh, ik bedoel, dus zijn vader was eigenlijk een buitenarts? Ja. Dus hij was eigenlijk al voorbestemd toen hij werd geboren? Ja, toen ik voor, voorbestemd toen hij werd geboren, ja. Jij ook? Ik niet, nee. Ben je niet jaloers op. Nee, we zijn niet jaloers op. Ik ben gewoon uh, op een gegeven moment. Ik denk uh, dat ik zou ook wel genetisch. Uh, nee, nee, want uh, genetisch uh, zijn we toch ook heel uh, dicht bij hun. Dus uh, genetisch uh, zijn we eigenlijk al uh, ja. lijken ontzettend veel op hen. Dus. Uh, hey, 30 in 25 in Nederland, 12 actief. Hoeveel in de wereld? 35.000 hebben je enig idee? Vijfendertig uh, tot 40.000 dat, dat dat mensen dat in de, je hebt Over de hele wereld. Ja. Dat is best veel. Ja. Dus uh, we zitten in uh, 86 landen zitten we, zijn we nu uh, gestructureerd. En dat is soms uh, maar één persoon, maar dat is ook uh, soms duizenden mensen, zoals Canada. Daar zitten de meeste. Canada en Japan daar zitten de meeste, Frankrijk is ook heel groot. Ja, omdat het daar ontstaan is. <tie> <tie>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 Nou wordt er wel eens gezegd, de mens is geneigd tot alle kwaad. Hè? Dat hebben, zo, dat, zo hebben zij ons dus gemaakt. Nee, ze hebben ons als goed gemaakt. Alleen ja, door allerlei omstandigheden in onze opvoeding uh, gaat het mis. Hè? Neem een, een Hitler of een, of een Stalin. Dat zijn, zijn ook gewone mensen, net als jij en ik. Wij kunnen ook een Stalin of een Hitler wezen, maar alleen in hun opvoeding is het misgegaan. Kijken hoe ze we nu lopen. Zo gaan we de stad in. Oh, ja. uh, ze hebben ons helemaal goed gemaakt. Ze hebben ons helemaal goed gemaakt. Dat hebben ze gezegd. Ja, dat hebben ze gezegd. En uh, dat geloof ik ook, omdat door diverse omstandigheden uh, neem, uh, de voeding alleen al. Hè? Ja. Dus uh, vroeger uh, in de middeleeuwen was de voeding puur slecht. ZE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 Nog een keer gekeken, ja. ja, het is toch zo... Maar kloktel... kon het niet wat anders zijn? Nee, dat is uitgenodigd. Waarom? Ja, we waren alle twee goed wakker, dat hebben we nog aan elkaar gevraagd, van ja, zijn we wakker? Ja, we zijn goed wakker, maar je gelooft het niet. U bent ervan over... overtuigd dat hij iets buitenaards heeft gezien? Ja. Oh, maar nou heb ik begrepen dat jullie ook een ambassade ja. aan het vestigen zijn. Ja, ze hebben dus aan Raël uh, gevraagd om een ambassade te bouwen, om dus officieel uh, kennis met ons te maken. Dus ze kunnen niet zomaar overal landen uh, zonder respect te hebben voor onze uh, soevereiniteit. Ja, dus uh, ze willen dus officiële landingsplaats hebben waar ze met uh, een eventuele wereldfederatie, regeringen uh, in contact kunnen komen. Hey, maar hoe weet je nou dat ze het beste met ons voor hebben? Want misschien uh, hebben zij wel bijvoorbeeld behoefte aan uh, vervuiling. Dat dat voeding voor hun is, snap je? Dat, ons, dat wij ja. allemaal vervuilen om, om, om, om hun beter te laten worden. Nou, ik zou je vertellen: ze zijn 25.000 jaar, 25.000 jaar zijn ze voor op, op ons ja? geavanceerder. Ja? Dus uh, ze hebben niets van ons nodig. Wij hebben ook niets van hun nodig hoor. Maar uh, dat buiten beschouwing. Maar ze hebben dus. Uh, uh, wetenschappelijk hebben ze totaal niets van ons nodig. Uh. Zij kunnen alles uh, maken wat ze willen. In, in Frankrijk zijn ze heel bang voor jullie, geloof ik, hè? Uh, nou, bang. Uh, We het dat er al uh, er is een, er is een, een kere... seksschandaal in St. Etienne dat mensen voor de rechter staan. Nou, er, zijn, er, er is dus een schandaal, een klein schandaaltje geweest. Van één persoon. Die was dus lid van uh, de Raliaanse religie. En door persoonlijke oneenigheid met zijn, uh, met zijn uh, partner. Uh, is hij dus uh, tegen ons gaan werken, heeft hij dus leugens uh, in de wereld gebracht, heeft hij contact gezocht met, uh, met de media, met televisie ja. en dan heeft hij dat dus heel hoog op laten lopen. Maar uh, het is allemaal gebaseerd op uh, pure leugens en al die, uh, die leugens zijn allemaal weerlegd in, uh, in de media. Dus uh, we hebben ons gelijk gekregen, die man heeft gevangenisstraf gekregen, nou. heeft een boete opgelegd gekregen. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, is het allemaal goed uitgepakt voor ons. Ja. Ja, alleen ja, de publieke opinie is wel uh, bevooroordeeld nu ten opzichte van ons. even naar de ja? markt? Others will slowly rot away, and die in gradual agony. We are the sole survivor. It means that we are extinct as a race. Unless, of course, we can find some good breeding stock, and repopulate our planet. Well, what did you decide? At exactly 0400. Lieutenant! It's just three words. I didn't ask for a word count? Give me the message. Je won't believe it. Het keeps koming up the same thing. Konel, de message is: Mars needs women. Ze geven ons een, een, een, een meditatietechniek die ons uit, uit de slop kan halen. Persoonlijk maar ook uh, uh, algemeen de samenleving. Als, als iedereen op die manier gaat mediteren, dan uh, ja. zitten we goed. Doe jij dit ook, die meditatie? Ja, dat doe ik iedere ochtend. Uh, iedere ochtend. bij het opstaan. En lijkt het op gewoon mediteren, dat je je gedachten uit je hoofd moet bannen? Nee, en zo? Nee, nee. Het is juist niet. Uh, je gaat dus heel diep uh, intensief uh, ademhalen door je neus en weer uitademen door je mond. En dan doe je zo'n 12 minuten. Dat is niet een speciaal tijd voor ja. maar 12 minuten is uh, zeg ja. maar een goede tijd uh, om je, je, je bloed met zuurstof te, voelen, te vullen. He, dus uh, je bloed gaat door je hersenen en als het niet uh, genoeg zuurstof bevat... Uh, dan uh, kan dat allerlei uh, stress veroorzaken. Ja, slechte gedachten. Ja, dus dat, uh, dat ga je in eerste instantie doen. En dan ga je met je hersenen ga je al je lichaamscellen verbinden. Dan ga je met elkaar verbinden. En zo word je dus bewust van je, van je zijn, van je lichaam. En uiteindelijk kom je dus, uh, kom je dus bij je, brein, je eigen brein terecht... En dan ga je dus in een spiraal uh, ga je naar binnen, naar het binnenste van je hersenen. En dan uh, ga je dus uh, bewust worden van je, de mogelijkheden van je brein. Je zelfprogrammeerbare pro uh, brein is uiteindelijk een computer die je zelf kan programmeren. Je kan hem dus naar eigen believen uh, leegmaken en je kan hem weer vullen met je eigen, uh, wat, je, wat je nodig acht. Ja. Uh, dus uh, dat is het mooie van je eigen brein. Wel aangepast aan hun tijd, natuurlijk, ja. aan hun tijd, maar uh, die leggen dan contact met de Elohim. Die laten dus. Uh, die geven boodschappen door. Nou, die geven geen boodschappen door, maar die laten uh, hun liefde blijken. Ja. Waar, waarom hebben ze ons lief dan? Wij zijn hun kinderen. Zijn, ze hebben ons gemaakt naar hun evenbeeld en uh, ze houden ontzettend veel van ons. Wij zijn hun uh, echte kinderen. Ja. Ja. Hebben ze nou ook nog een, een morele voorschriften voor ons? Van, probeer het nou eens zo, en je mag niet dit en. Uh... Natuurlijk hebben ze dat. Uh, uh, ten eerste is natuurlijk uh, de liefde heel belangrijk. Hè, dus, uh, dat begint al in de moederschoot. Hè, dus, uh, uh, een, een echtpaar bijvoorbeeld, uh, iedereen mag zomaar kinderen krijgen en dan zou eigenlijk... Uh, uh, iedereen mag zomaar uh, een auto rijden, maar je moet een rijbewijs hebben. Maar, ja. maar voor kinderen maken mag iedereen zomaar doen zonder, uh, ja. zonder bewijs. Hè, zonder, ja, dat jullie palen en kan stellen. Nou, uh, die hem zouden graag zien dat we dus, uh, dat gaan toetsen. Of uh, een bepaald echtpaar wel geschikt is om uh, kinderen te hebben. Ja, zou jij in die commissie durven zitten? Uh, ja. Ja? Ja hoor. Ja, zou best in die commissie uh, durven zitten. En, uh, welezen... U beter geen kinderen. Huh? U beter geen kinderen. Nou, uh, voor, de, voor de toekomst van de mensheid is het heel belangrijk ja. uh, dat de mensen gelukkig zijn. Dus uh, als mensen opgroeien in een, uh, in een gewelddadig gezin, uh, daar kunnen daar nooit uh, uh, harmonieuze kinderen uit voortkomen. Nee. Ja, dat is onmogelijk. Ja. Uh, dus uh, met, met die redenen. Ja, er zijn nog meer redenen op te noemen hoor. Dus, uh, maar uh, dat is een belangrijke reden waarom dus er eigenlijk, eigenlijk een toets moet komen voor, uh, voor het krijgen van kinderen. Nee. nee. Het klinkt toch een beetje akelig? Ach, um, je moet een rijbewijs. Uh, uh, voor een auto heb je rijbewijs nodig. Mensen ja. die, die, uh, die rijden andere mensen dood. Ja. Uh, maar ondanks, dus ondanks, dat, ja. dat ondanks dat ze een rijbewijs hebben. Uh, voor allerlei dingen moet je dus een bewijs hebben. Ja. Uh, maar voor kinderen. Heb je helemaal niets nodig? Nee. <laughs> Dat is toch een beetje raar? Ja. Maar het is, het is niet een grote grap, jullie religie. Het is echt iets serieus? Het is serieus. Ja, de religie is serieus. Maar uh, wij zijn zelf niet serieus. Dus wij, uh, wij zitten voor met humor. En, uh, maar de boodschap is serieus. Ja. Jij doet ook magnetiseren, ik behandel jij ook wel weleens kaalhoofdigen? Zo nu en dan heb ik dat gedaan, ja. Bij één geval weet ik dat ik, dat is al echt jaren geleden, ik denk al acht jaar geleden, heb ik een man gehad die, die echt met, met fysieke kaalheid te maken heeft. En die heb ik een paar keer ingestraald. En die kreeg toch, na een half jaar, kreeg hij toch weer een lichte, lichte vorm van haargroei terug. Niet een volle kuif zoals jij nou op je hoofd hebt, maar hij, er kwam toch wel weer haargroei. Ja, wonderbaarlijk. Ja, artsen stonden versteld ervan. Een tijdje terug vond ik een tijdschrift en daarin wordt een, uh, de avonturen van een kapper beschreven die vlak na de Tweede Wereldoorlog een middel uitvond tegen kaalhoofdigheid. Ja, daar kwam natuurlijk de hele wereld op af. Nou, ik, ik, ik ben van 59, zoals je weet, dus dat is voor mijn tijd. Daar, uh, dat, dat verhaal ken ik niet. Maar ik ben er heel, heel erg nieuwsgierig naar. Daar wil ik best wel wat meer over weten. 4 februari 1949 Kaalhoofdigen, aan welke kant wilt u de scheiding? Dat zal hij u vragen, die kleine kapper in één... die het zo druk heeft dat hij geen tijd heeft om zich te scheren. Hij zal in uw glimmende schedel knijpen en er flink aan borstelen... en met een vergroot glas zal hij uw haarworteltjes bestuderen... die volgens hem niets liever verlangen dan de basis te vormen voor een wilderige haardooi. Ding niet af, maar betaal de prijs die hij u vraagt voor zijn behandeling... Want binnen drie weken ziet u ze al, die brutale, aanvankelijk nog donzige sprietjes, waar u misschien al jaren in de spiegel vergeefs natuurde. Ik was in militaire dienst en ze dan, dan, weet je waar, dan heb je yeah. kennissen en dan zeg je wat komt jij vandaan? één, één. Toen de kapper, toen zei ze, een. oh, bij de kapper oh, kap zei ze dat. Ze we allemaal maar heel laag, heel Nederland Dat weet ik eruit, dat kon ik erin. Ik heb een we gevonden, ook nog een kale kapper, ja. Ja, ja, maar toch, er kwam toch iets. Maar dat, dat, dat, kijk, hij, hij, hij, hij, moest, hij moest toch. Kijk, als, er, als er, die man die was maar, nou, die maar een paar maanden werken en als er niks, niks resultaat was, dan was het afgelopen geweest. Maar het was een resultaat en dat hadden de mensen een snowball. Ja, je er kwam een soort babyhaar. Het werd een centimeter lang he, en dan knap brak ze vanaf en dan ging ik weg. He. Maar er was iets, iets zichtbaars. Het was anders dan anders. Ze so, zat wat in, in. Daarom kon ik druk op de te natuurlijk. Ik oh, ja, dus een fles laten varen haastig, en fles laten varen op de stoel ja. en ik Je vindt dat hij laat uit de haren van de op de stoel op de stoel, ja. ja denk denk ik denk dat je zo'n schimmelfarming Ja, schimmelfatten, ja. van ja, met een chauffeur Februari 1949. Aan de kaptafel heeft juist een 35-jarige man plaatsgenomen. Zijn eivormige occyput wordt omzoomd door slechts een spaarzaam gewas bij de slapen en aan het achterhoofd. De vurige stralen van de ondergaande zon banen zich een weg door het salonraam en projecteren het motief van de vitrage op zijn glimmende top. Zeker van zichzelf knijpt Van Rooien met twee watjes in de poriën van de hoofdhuid, die zachtjes meegeeft. Dan grijpt hij zijn vergrootglas en tuurt in de poriën naar de haarworteltjes. Na een korte studie heft hij het hoofd en kijkt in de spiegel tegenover de patiënt waar hij diens angstig vragende blik ontmoet. Ja hoor, een geruststellende, een weldadige, een milde lach speelt ons haarspecialist in lippen. Het komt in orde. De Hoofdstraat, ook toepasselijk dat hij in de Hoofdstraat... Uh... Ja, ja. Was ook maar, eigenlijk was, is er ook maar één straat, hè. Dat is de Hoofdstraat. Ja, toen hoor, toen. Maar later zijn die wegen erbij BA gekomen. Ja. Beetje uitgebreid. Die kant op? Ja, moet die kant op, ja. Maar hoe, is nou, hoe lang is het nou geleden? Het is ongeveer 50 jaar geleden dat hij hier ja, was. Ja, 50 jaar, ik moet even nadenken. Ik geloof dat hij in 1948 hier gekomen is. Ja, 1948. Nou, en, uh, het werd een, een hectische beweging, daar had ik even nagaan. Met al die kale koppen. Maar in 1951 was dat gebeurd. Maar hoe, hoe was hij hier gekomen, weet u dat? Ja, dat weet ik wel. Hij is hier gekomen, hij heeft vastgezeten. Hij was NSB'er, dus, hè, in de oorlog. En toen heeft hij in Ommen vastgezeten in, in een of andere kamp. En een paar jaar heeft hij er vastgezeten en toen moest hij dus dan weer aan het werk. En toen is hij daar in een kapperszaak in Ommen, is hij weer begonnen, als, als uh, hulp dus. En toen kreeg hij contact met deze kapper hier uiteen. En die, die bood zijn zaak aan. En toen heeft hij deze zaak heeft hij, ja, overgenomen, dat is te zeggen. Alleen de inboedel van het huis natuurlijk, niet hè? En zo is hij hier begonnen. De kapper, Van Rooien heette die hè? Ja, ik heb... Marie, is Johannes Van Rooien. Ja, voornaam weet ik niet, maar ik weet wel dat er een Van was. En ik, ja, ik had toen nogal wat contact met hem. In het begin wisten we helemaal niet dat hij van de partij geweest was. Maar toen moesten we een keer stemmen. En toen zei ik tegen hem, ik zei, waar moet jij nou eigenlijk stemmen? Hij zegt: ik moet in Ommen stemmen, maar ga niet heen hoor. En dat vertrouwde ik al niet, want de NSB'ers mochten toen niet stemmen. Hè? En toen heb ik dat eens een beetje geïnformeerd. Toen bleek hij dat hij NSB'er ja. geweest was. <laughs> ja. Maar, dan maar ach, dat, dat was eigenlijk ook niet zo erg. Hij, we hadden verlet van de kapper hier en daar ging het om. Ja. ja? Met, hij, toen bleek ineens dat hij, dat hij iets tegen kaalheid kon doen. Ja. ja. Nou, hij had dus onder andere een klant. En dat was een Klaas tolner Hier ook uit het dorp. Ja. En die kwam ook bij hem te knippen. En uh, toen zei hij een keer tegen Klaas... Daar kunnen we wat aan doen, jongen. Je hebt zo'n dun bosje haar op jouw leeftijd. Ik heb er wel spul voor. Hij zei, kost je niks? Ik wil het met jou proberen. Nou, als een Klaas dat kan wel. Nou, en toen bleek dat het haar van Klaas... een klein beetje begon te groeien. Maar dat kwam natuurlijk niet van het procedé... wat hij erop smeerde. Dat kwam alleen door de massage. <laughs> maar... Wat er kwam wat haar op. <laughs> ja, er kwam haar op. En daar kwam er haar op. Ja. Maar, maar, wat, wat deed hij precies? Want hij ging eerst de schedel openborstelen... en de huidpoorje uitknijpen? Of, of ja, nee, kijken wat... of er haar wat in zaten. Ja. Hij ging met een grote doek... het bekijken als... als als er een klant kwam met een hele grote loep. En uh, nou, dan zei hij, uh, oh dan meneer, dit kost hij ongeveer 200 gulden of 300 na een kaalheid. Best een hoop geld in die tijd. Hm? Best een hoop geld in die tijd. Ja, dat was toen veel geld. Maar die mensen hebben het er toch voor over. Als ik kaal was, had ik het ook voor over. Hier ja, ja, wonen. Hier was het, hier ja, wonen. Hier wonen hij toen. Ja, zie je wel, dit huis is er helemaal af geweest. Het er is er nieuw opgekomen. En hier woont helemaal geen kapper meer. Hier woont de kosten van de kerk. We woont helemaal geen kapper meer. He? We woont helemaal geen kapper meer, meer in één. woont helemaal geen meer. Nee, nee, ja. hier wonen? Dat was een soort boerderij of zo, hè? Nou, zo had nou, nee, een burgerhuis. Ja. en Een oud huis met, met, met bedsteden. Kan ik me nog herinneren? He? Ja, dus je werd behandeld in die bedsteden? Ja, je werd behandeld in die bedsteden. Hef, waar? Ja, trap je op. En dan kwam de deur neer. Ja, dan de deur neer, ja. ja daar weet ik nog wel. Ja, daar zat hij te knippen en dan ben, eh... ja. Nou, In dan... de bedsteen en dan kwam de deur neer. Ja. En dan af en toe dan ging die deur open, want, dan hoorde, want ik, ik had veel contact met hem. Hè. En af en toe ging die deur open en dan zei, Henk moet je even komen joh. En dan hield hij mij een loop voor, weet je wel. En dan moest ik kijken op dat kale koppie of daar ook haar doorkom. En dan kon hij je zo overtuigen. Hè, dat ik zei van ja, maar ik zag helemaal niks. <laughs> ja, het, het was een, een, een niet hoor. Nou, wat leest men dikwijls in de kranten, toch velelei gebeurtenissen. heen. Men prijst hem aan van alle kanten, de wonderkapper van dorp 1. Deze man laat toch de haardos groeien, een andere kapper kort het vaak in. Misschien begint dit haar te bloeien. Het goed te bemesten geeft licht, licht zin. Wel? Al heeft men ook een kale knikker, geen nood met salftjes enzovoort, Wat haar weer glanzend, voller, dikker krijgt weer de kleur die het meest bekoort. Heeft opa al zijn haar verloren, al door die tijd, het was eerst vergrijst, dan groot geluk is hem beschoren, als hij per bus naar een slechts rijdt. De kapper spreekt, 't is niet verloren, ik schaaf u blond en krullend haar. Als u hebt, zult u bekoren, beproef het op de dansvloer maar. Elk meisje van zo'n duizend weken longt u weer toe als in uw jeugd. Uw haders wordt door elk bekeken. Het geeft u weer kinderlijke vreugde. Ja, oh, nee. Nee, Hallo, ik heet Gerrit, dat is Agnes. Wij maken een, uh, een stukje voor de radio over de kapper van één. Oh. Ja. Yeah. <laughs> Wil je er wat over vertellen? Ja. Moet oh, je wel hoor. We voor, voor Radio Drenthe of wat voor? Nee, het is voor Radio 5. Doe er maar bij hoor. Ik heb de telefoon wel bij hem, maar... De... Ja, we hadden dan wel even bel. Nee, de bel hoor ik niet. De telefoon. Ja. Hoe lang woont u in één? Ik ben in maart, ben ik hier 50 jaar. 50 jaar? Ja. Hoe kwam u hier terecht? Hoe kwam ik hier terecht? Uh, ik heb een poosje bij de familie Pijpker gewoond. En dat uh, ik kwam zo, Pijpker was timmerman en mijn vader is ook timmerman. En we hadden in de krant gelezen van de kapper van één. En daar wou ik wel naartoe. Mijn vader schreef toen naar Pijpker En ik kon daar wel in huis komen via het boekje van de Bond. Zijn ze aan adres gekomen. En uh, zodoende ben ik bij Pijpker in huis gekomen. Ja. En, en, en u kwam hier voor de kapper? Ja, ik kwam voor de kapper uiteraard. wou ook een nieuw haar hebben. Uh, proberen, hè? proberen, maar het is niet gelukt. Oh? Nee, nee. kunt u zich nog herinneren toen u, toen u voor de eerste keer daar kwam? Oh, jawel, jawel. Zeker. Dat legt me heel goed bij. Ik was 19 jaar en dat legt me heel goed bij. Een oudere zus die bracht me en ik kwam zelf uit Brabant. Dus dat was een hele reis met de trein toen de tijd. Ja. Ja. ja. En toen kom je daar binnen. Hoe ging dat? Toen zag je voor het eerst. Die kapper? Ja? Ja, dan ga je er naartoe en dan maak je een afspraak. Hè? Dan moet je een borstom vooruit betalen... ...dat je daar twee keer per dag naartoe kan voor behandeling. En het was vrij druk hier, hè? In één ja. uh, toen de tijd. dat weet Trientje ook wel. Ja, ik, zeg, ik, ik weet er eigenlijk niet eens veel van. Oh. Er werd thuis helemaal niet over gesproken. En er ja. waren meerdere dingen over de oorlog werd niet gesproken. En, en... Misschien ziet ze wel. Wat zeg je? Misschien ziet ja, ze ja, wel. Ja, ziet ze weten meer van. Ja, vrienden. want Klaas Tolmer was er ook, hè? En ja. die kan ziet ze natuurlijk wel goed. Ja, zeker. Ja. Um, ja, er was hier veel volk van, van verre, ik geloof zelfs van het buitenland. Yeah. Het was allemaal auto's, heel, uh, ja, heel nieuw voor hier, heel nieuw voor hier, ja. Wat deed hij precies met u? Wat deed hij? Hij had een flesje en dat stond nogal, flesjes dus, en daar zat haarwater in. En daar werd het hoofd mee gemasseerd, twee keer per dag, ja. Dat ja. was het? Ja, en dat was het. En hij beloofde je berg natuurlijk of een mooie haardos. En soms dan zei ze, ja, het begint wat te groeien, er groeit dans. Maar ik, uh, ik heb het nooit bij hem uh, teruggekregen. Nee, mijn haar niet. Nee. Nee, nee. Vizier, februari 1949. Na 13 jaar vergeefs gezocht te hebben, meende Van Rooyen opeens, dat is nu 14 maanden geleden dat het ogenblik om Eureka te roepen gekomen was. Een kleine verzameling watertjes en zalfjes, netjes in potjes geborgen, lag nu voor hem. En daar bij vorige experimenten zijn gehele haardos verloren was gegaan, probeerde hij het op zichzelf. De haartjes kwamen, maar waren te zwak en knapten af. Het begin was er echter. En spoedig daarop, na het bereiden van nog edeler melanges, kwam het haar en het bleef. Het groeide. Van Royens extract was uitgevonden. Hij het uit de bos. Dat spul. Ja, maar ja wat ach. spul het was, dat weet ik ook niet. Maar, uh. Hij was helemaal niet onderlegd. Want ik bedoel, als je zoiets gaat uitvinden, dan moet je toch wel schij en natuur kunnen kennen. Op zijn minst, om iets uit te vinden. Dat had hij helemaal niet. Dus uh, dat kon ook niet, ja. Dat kon niet. Nou ja, we, we wisten mensen veel. Maar hij begon met Klaas Stolner, ja. maar toen werd het langzaam ja, bekend. Ja, en toen kwamen uh, die jongens, uh, Klaas Stolner vertelde toen, uh, dan moet je ook die jongens van Ploeg eens even, uh, hij zegt stuur ze maar. En die jongens van Ploeg, die waren kaal geboren, die hadden helemaal geen haar. En die kwamen ook onder behandeling. En die jongens, die hadden nooit, die hadden altijd een pet op. Hè? Die zaten wel in, in, in de jeugd. Die schaamden zich. Die schaamden zich. En, ja, die hadden een pet stevig op. Nou, en had hij zo onder behandeling. En als hij mijn stem dan hoorde, dan zei ik, Henk. Kom eens en dan moest ik bij Henk ploegen of, of die andere, moest ik dan kijken of er halen kwam. Ja, dat is wat, hè. Dat is wat, hè. Dat is Hé, hè? Dat is Nee, nou, dat komt toch ook niet? Als je kaal geboren bent, dan zit er ook geen wortel in. Maar Klaas Tollen kwam wel wat haar en die ja, nou ja. in, in ging met reclame maken. Het heel Nederland, hè. Ja, maar dat kwam door... Ja. In alle kranten stonden die op, op foto in. Ja. In, in, in, in, in de heel Nederland, hè, Ja. ja. En, en toen kwamen de mensen uit heel Nederland hier naartoe? Ja, ik, de pers, hè. De pers, joh. De pers, die, hè. Die kregen daar lucht van, hoe dat weet ik dus niet. Nou, binnen de kostelijke keren, jongen, er stonden, stond niet vol. Zo'n niveau. Met die, oude, allemaal pers. Overal kwamen ze weg. Engeland, overal kwamen ze weg. Ja. Het is niet te geloven, Uit Zuid-Afrika heb ik gelezen. zou best kunnen, maar in Rusland, dat weet ik zeker. Oh, Rusland? Ja, dat weet ik zeker. Wat? Die, die, uh, die waren bij een nijboer, dat was een smid in org. Drie Russen waren daar in de kwast, want daar waren ook smeden. En een nijboer die wou ze dus wel hebben, maar dan hoefden ze geen kostgeld te betalen. Maar dan moesten ze daar wel aan het werk. Nou, dat wouden die jongens wel. En dan gingen ze hier onder behandeling, met een kale kop. En ze zijn ook zonder haar teruggegaan natuurlijk. Hè. Dat en zonder geld. En zonder geld. Ja, ook zonder geld. Ook zonder geld, ja. Ja, ja hij was gehaard hoor. Ja. U, u heeft hem ook meegemaakt? Ja, maar niet meer voor jongeren. Ik, ik ging naar lagere School en die bracht ons op vakantie ja, naar ja. ja. En hij nam jullie op schoolreisje mee? Ja, naar, naar Den Haag. Een hele week. Van zondag tot zondag. Hij betaalde ook alles. Maar dat was fantastisch. Het is echt populair hier in het ja, dorp. Ja, in de voetbalclub op. Hij heeft ja. een voetbalclub opgericht? Ja, en, uh, ik, betaal alle, ik betaal de huur van het veld en, en alles. Nou, en toen, maar ja, toen de kapper werd, werd de voetbalclub ook weer weg. Ja. Toen, ja. Hoe heette de club? Ja, Eén, gewoon één. Ja, de Bosch. Ja, ik voetballer zo. Dus, dus hij, hij, hij werd razend populair natuurlijk? Ja. ja. Want het dorp profiteerde er ook van waarschijnlijk? Nou, ik weet het nog wel niet, of hij het dorp zoveel, want moet je eens luisteren, hier, daar ergens, dat kun je hier weg niet zien, daar staat een uh, café, hotel, café hotel. Nou, als die er van, wil van, profiteer, had van profiteerd dan hadden hij kostgangers kunnen hebben daar, maar ze deden er helemaal niks aan. Dat was zo jammer, hè, ze gingen allemaal naar Norg, dus hier werd er niet van... Er ge... nog wel verschillende kosten, hoor. We gingen ook ja, kinderen bij ons op school, parikulier. en die waren kaal en die, die gingen bij ons op school. Hier. Die waren hier helemaal hè, ja, in de kast ja, ja, dat klopt. Ja, ja particulier wel. waren ze wel in de kors, ja. Maar ja, wat, wat provisioneren ze ervan, ik weet het niet hoor. En wat, voor, wat voor vent was het? Want hij, hij was dus wel aardig, denk ik dan, als jullie mee op school namen. dan. Ja, dat was een hartstikke fijne kiddel. Fijne vent? Ja, zo gewoon wel. Maar ja, Het was fantastisch. Je had mogen zo'n school maar geen ene school maakte daartoe mee. Nee, nee. Eén je bracht ons een met 8-9, met Luxe-Wags. Allemaal van hemzelf. Oh, die had hij zoveel auto's? Ja. Ja. Ja. Ja. En met zo'n keizer heen, en met zo'n rode Amerikaanse keizer. Dat was een auto, die was er maar hier en daar aan die boom toe. Dat was een joekel hoor. Maar die, ik denk niet dat ik ermee ben. Uh. Dat, de, de laatste auto die is volgens mij in Assen toe toekomen en heeft er niet meer gekregen. Dat was een vertrouwd. De kapper die had het al heel mee en dat opgeven. Er was een, een, een, een, een zaak, een, een, een firma in Engeland, die, uh, die had die, die salfjes, hoe, hoe heette dat ook weer, een Silverstone of zoiets. Uh -huh. Ik weet het niet precies. Maar die bood hem 100.000 gulden voor een prozidée. Daar moest hij er volledig afstand van doen. Nou, dat had ik natuurlijk gedaan als ik in zijn schoenen gestaan had. 100.000 gulden, maar dat deed hij niet. Ja, hij rekende ook al even, want als hij al die klanten had, als je geld betaalt, voor het contract van 300 gulden, dan weet je zeker dat je er niks van terug hoeft te betalen. Maar hoe zou dat? 300 gulden. Ja, maar als, kwamen mensen niet terug dan? Ja, nee, je moest luisteren. Het ging zo met zo'n contract. Hè. Het contract werd opgemaakt, er komt een patiënt en die uh, wordt even bekeken met een grote loop. En dan zegt hij: Ja, meneer, dit kost u 300 gulden. Ja, 300 gulden was natuurlijk in die tijd veel geld, maar daar had je er toch wel voor over eens in kale kop hebben. Nou, er werd een contract opgemaakt en daar stond in dat contract 300 gulden moest vooruit betaald worden. En dan kreeg je het geld terug als het niet werkte. Als je geen haak kreeg. En dan stond er een kleine lettertje daaronder met aftrek van het prozidé. En dat werd dan berekend en dat kostte dan precies 300 gulden. Dus als je geld betaald had, kreeg je niks terug. Dat, dat wist je al zeker. En zo had hij honderden hoor. Honderden ja duizenden misschien wel ik weet het niet maar die had overal had hij uh, van had die dingen wel. geopend hè In een alleen. die die je had ik had hij eigenlijk op tuinee dat ja hij had eigenlijk niks auto, maar die waren alle dagen met de weg hoor door heel Nederland heen en had uh, die spreekuur ja het is ja hij zat overal hoor. Ja, nou, Als hij dat goed in de slappen was was hij zeker ook wel populair bij, bij de dames of niet nou ja, hij was getrouwd, dat van Ja, dat is ja moest je even luisteren zijn eerste vrouw, uh, daar had hij twee kinderen bij, die, uh, die is gescheiden van hem, omdat hij beer geweest was. Ja, ja. Nou, toen werd hij helemaal vrijgelaten. en Toen is hij daar weer begonnen en heeft hij daar weer een vriendinnetje opgepikt. Ja. Heeft hij daar weer een vriendinnetje opgepikt. En toen hij dus uiteindelijk hier kwam, uh, toen was zijn vriendinnetje was in verwachting, maar ze waren niet getrouwd. En, ja, en toen de zaak goed ging, toen kreeg hij dus ook al eens een secretaresse die met hem op pad ging. Ja, toen duurde het niet zo lang meer. Toen was die secretaresse ook van hem in verwachting. Ja, en dat is toen heel vreselijk gegaan, want ja, wat er gebeurd is, dat weet ik niet. Maar hij is met die secretaresse ergens tegen een boom gereden en op de kant van die secretaresse. En die, ja, of die dood moest, ik weet het niet, hè. Maar die heeft het leven er wel afgehaald, maar die is uh, wel invalide gebleven. Dat was zijn derde dus. Hè? Nou, En toen met de vierde, dat is hij gevlucht naar België. Ja, zo is het gegaan, ja. En hij heeft er nog foto's dus van in de kank. Weet je dat niet meer, Hendrik? Nee? Oh. Toen was ik joh, twaalf. Ja, ja. Toen was ik joh, 12. Ik heb er allemaal wat met me, met de voetbalclub en met, die, met de schoolreizen en zo. Ja, ja, ja. En ik weet wel dat hier een vliegtuig van pride overvloog hier. Dat zat er inmiddels. Wat, wat voor vliegtuig? Van de uh, chocoladefabriek in die aan De chocoladefabriek in Groningen. Ja. En die kwam hier ook. Die had ook kaal hoofd. En die vloog hier dan over en dan moest hij in buiten staan. En dan wij we er gewoon heel laag hierover. Nee, waren we even jongens en dan stonden we hier al die te kijken, ja. ja. Dat was wat bijzonders. Ja. Vizier, februari 1949. De tijd zal leren of H.J. van Rooyen, klein kappertje uit 1 in Drenthe, werkelijk het middel heeft gevonden om kaalhoofdigheid te genezen. Wij zijn nu nog maar aan het experimentele stadium. Maar een feit is dat de door hem behandelde patiënten haar terugkregen en behielden. En wanneer de mannen der wetenschap na onderzoek zullen moeten toegeven dat Van Rooyen de palm der verdiensten toekomt, dan wordt het nieuwe vliegveld niet in Schieveen of Ipenburg of waar ook aangelegd, maar in één, in Drenthe. Want dan zullen we het daar nodig hebben. Voelde u zich nou bedrogen toen het niet opkwam? Nou, als jong meisje heel teleurgesteld wel ja. natuurlijk, hè, maar er groei overheen. Ja, ja, bedrogen. Ik heb er wel vrij lang naartoe gegaan en later had hij ook... Uh, in, uh, in Tilburg en nog een plaats had hij ook een, uh, een locatie waar hij mensen behandeld. En ik had een zus in Tilburg. Als ik dus in Brabant was, bij mijn familie dus, ben ik daar ook nog wel eens geweest. Ja, ja hij was eigenlijk uh, heel vriendelijk en, en ja, veelbelovend. Maar achteraf ja, is, is het allemaal bedrog geweest natuurlijk. Ja. Het, was, het, was, het was een, uh, een haarwater wat, uh, wat niks... Uh... Nee, nee, nee. Het was best duur, die behandelingen, toch? Ja, dat was duur. Ik meende iets van 400 gulden. En ik heb het in twee termijnen betaald. Dat was niet de gewoonte, maar dat mocht. Ja. En 400 gulden in die tijd? Was ja, het dat, echt, was veel. Uh... dat was veel. Ja, ja, dat was veel. Ja, dat was best een hele hap. Maar ja, ik kreeg het van mijn vader. En ja, ze hadden er ook wat voor over. Maar... Was ik door een ziekte kwijt? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben niet ziek geweest en ik heb uh, heel veel. Uh, Gedokterd, de huidsspecialist, de senespecialist, eh, hormonenbehandeling, hoogte, hoogte en eh, ja, zoveel. Eerst in, eh, in Brabant, in Rotterdam en Breda en later hier nog naar Groningen zelfs, naar het academisch ziekenhuis. Heel veel naar dokter gereisd, maar dat, eh, dat hielp ook allemaal niet, nee. nee. Dat ging langzamerhand eruit. Ik kan het je ook wel even zien later. Oh. Heb ik het nou. Uh... Oh, ja. Ja, je hebt Zo jaar. heb ik het al wel, wel twintig jaar. En het valt ook niet meer uit. Nee. Maar je bent hier wel blijven wonen? Ik ben hier blijven wonen. Ik heb hier mijn man ontmoet. En we zijn twee jaar later getrouwd. Maar van de winter is mijn man dus overleden. Ja. Ja. In januari, ja. Maar van de Ik was wel snel wincing. Hij had het Hij had het veel met het haar verwoest. Ja, dat doe eens nou. Ja, dat is nou. Ik, ik, ik vond het een heel prestatie hoor. Ja, nou. Ja, zeker. Je berooit aankomen met niks. Met niks, ja, met niks. stinkend rijden. helemaal niks. En je in twee jottis. Hartstikke arm. Ja. Maar stikken geld. Doe dat eens nou. Zo, ik ben er niet zoveel. <laughs> Ja, maar het was toch ook wel gauw weer op, dacht ik. Ik dacht dat het heel wat verpluchten. <laughs> ja, het is gewoon Ik ja, had ja, er ja. nog verdienen in er nog meer verpluchten. Dat weet ik ook. Het keur niet, het het niet op. op he. Het kun niet op. Nee, het kan niet op. Nee, het kan niet op. Nee, een... <laughs> ik niet nee, op. Het... Al die ouders die met het toch komen. Maar hij is niet arm gevlucht, hoor. Dat dacht ook. ik. Zo loze was het wel, ja. denk ik. Hoor. Dat met denk een ik... zak vol geld, dat garandeer ik je. Ja. Dat, dat heb ik ja gevoel. Want nou misschien een, een paar jaar later, toen stond er een grote foto in de krant waar hij woonde. heel heel groot gebouw. Aan de ene kant was de aan de, de andere kant was de kappelzaak. is toen een ze zo'n bij, stonden voor de winkel. Kappel voor over. Hij had een knipt Ja. Hey, jongen, ja jongen. Hij was gevlucht en toen was van mij de kous af. Ja, ja. Toen had ik een ekeling event. Toen had ik gewoon een ekeling Hij heeft er niet meer in Nederland komen tijdens altijd. Nee, dan is de nooit weer weg, moet maar in. Ja. Welke was hij maar wie, wie zou hem dan op de hielen hebben gezeten? Uh, ik denk aan de belasting. Denk ik. Ik weet het niet. Dat is misschien ook niet zo slim toen, die belasting. Dat doen nu allemaal veel slimmer, want misschien begon het nog niet zo slim. Ja, maar slim. hij die in de daar moest ja. hij belasting van ja. doen. En dat heeft hij natuurlijk nooit gedaan. Nee, nee. Maar die belasting, daar ja. kwam wel niet bel een of twee uur een ja. hij, hij had niks. Toen nee. moest eerst naar Riek worden en toen was hij weg. Die nog uit Nee, ja, dat is misschien ook maar. Ik denk een ja, de belasting, weet, hoor. Weet, is weet, dat weet ik het zeker. Nou, eerder komt die belasting weer je ding voor hoor. O oh, de spijt van op zijn hoofd. Nou hebben we toen heel nou een beetje bij toeval ook nog een, een onecht kind gevonden van deze kapper. Want hij had zoveel kinderen ja, bij andere vrouwen. En een ervan hebben we gevonden. En dan blijkt toch dat je hoort zo'n verhaal, je denkt dat is lang geleden dat dat nog steeds doorspeelt, dat dat nog steeds doorwerkt bij mensen. Want zij is al die tijd op zoek naar haar vader geweest, een, een halfbroer, een hoop ellende. Zij wou ook liever niet met ons praten. Maar zo zie je wat een onschuldig verhaal lijkt van een halve eeuw geleden, dat dat nog steeds een invloed kan hebben op mensen. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het jammer. Ik zou wel eens in contact willen komen met het onechte kind dan. Want uh, via een... Uh, ja, uh, uh, ik zou misschien met een foto zou ik wat meer over uh, zijn vader kunnen vertellen of over haar vader, ik weet niet, is het een meisje van een jongen? Dan zou ik met een foto met mijn handoplezing, via foto, kan ik toch ook vaak het een en ander terughalen. Je zou contact zoeken ook met een overleden vader. Ik zou zeggen stuur er maar een keer op af.